9 uur. Het los journaal Door Altmegens. Bij twee bomaanslagen in de Iraakse stad al qud zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen en meer dan 50 gewond geraakt. De eerste bom ontplofte op een plein in het centrum van de stad. Toen de politie kwam kijken ontplofte een tweede bom die in een auto zat verstopt. De laatste aanslag in de relatief rustige stad in midden Irak was een jaar geleden. Toen kwamen door een zelfmoordaanslag op een politiebureau 30 mensen om het leven... Er raakte ongeveer 90 mensen gewond. Hoewel het geweld in Irak de laatste jaren is afgenomen... zijn er nog steeds aanslagen. Vorige maand kwamen daarbij ongeveer 300 mensen om het leven. In Rotterdam-Zuid is het gisteravond even onrustig geweest... nadat de politie een gewapende man had neergeschoten. De man had kort daarvoor zelf schoten gelost. Toen de politie hem wilde oppakken, vluchtte hij. De politie schoot hem in de borst... omdat hij niet wilde blijven staan en gewapend was kwamen zo'n 300 mensen af op het incident... en sommigen riepen verwijten naar de politie. Er werd een flinke politiemacht ingezet met 25 busjes. Na een tijdje was het weer rustig. De politie was beducht voor rellen na een oproep via Twitter... om naar Engels voorbeeld ook in Rotterdam rellen te ontketenen. De neergezote man is een bekende van de politie. Is 28 jaar, is niet ernstig gewond. FNV-bondgenoten heeft gisteravond actie gevoerd... bij Van den Bostransport in het Brabantse Erp...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 De lang verwachte transfer van de Spanjaard Fabregas van Arsenal naar Barcelona is gisteravond rondgekomen. Volgens Spaanse media betaalt Barcelona 40 miljoen euro voor Fabregas. Manager Wenger heeft lang geprobeerd Fabregas voor Arsenal te behouden, maar wenst hem nu succes. De 24-jarige Fabregas voetbalde acht jaar voor Arsenal. Hij kwam uit de jeugdopleiding van Barcelona. Het weer geregeld zon, geleidelijk wat stapelwolken... en in het oosten kan er vanmiddag een enkele bui voorkomen. Er waait een matige westenwind. Het wordt 19 graden op de Wadden... en mogelijk 23 graden in Limburg. ANWB Verkeersinformatie. Er staan zes files, allemaal kort gelukkig. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, twee kilometer bij Hoofddorp. A12 Utrecht-Den Haag, voorknapping Prins Klausplein 3... Ook 3 kilometer staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam voorknopend Kleinpolderplein. A16 Breda Rotterdam voorknopend Terbrechtseplein 2. En op de A20 richting Gouda ook 3 kilometer voorknopend Terbrechtseplein. En dan nog eentje op de A44 Wassenaar Amsterdam voorknopend Burgerveen 2 kilometer. Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland.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 NOS, Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is vier minuten over negen. Christelijke scholen pleiten om te experimenteren... voor gescheiden onderwijs aan jongens en meisjes. En uh, Nieuw-Zeeland bleef een barre winter. We praten zo met onze correspondent daar. En de politiemissie in Kunduz in Afghanistan is een logistieke chaos. Daarover praten we allemaal tot half tien in het Radio 1-journaal. Om te beginnen met uh, Koenders. De missie daar, die een kwaliteitsimpuls aan de politie moest geven... blijkt vooralsnog een logistieke ramp. Militairen beklagen zich bij de NOS... dat ze tot dusver nog geen trainingen aan politieagenten hebben kunnen geven. Terwijl de missie al vanaf 1 juli operationeel zou zijn. Tjewel Voor de Wind, Kamerlid voor de ChristenUnie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Uw, uw partij is een van de oppositiepartijen die de missie heeft uh, gesteund. Uh, wat vindt u ervan als u die klachten hoort? Ja, dat lijkt me een serieus uh, probleem. En het lijkt me ook niet echt uh, professioneel van een, uh, een, een, een, een defensieapparaat met 60.000 mensen. Die, uh, waarbij in januari het besluit is genomen. en nu acht maanden later uh, we nog steeds niet inzetbaar zijn. We hebben natuurlijk als ChristenUnie in de oppositie ook uh, sterk afgewogen. of we het moesten steunen. Dus ik volg het ook op de voet. En ik vind dan ook dat, uh, dat dit snel opgelost moet worden. Ja, en Heeft u enig idee waar de, de zwakke plekken zitten, zomaar zeggen? Nou, als je het verhaal begrijpt van de NOS, dan uh, zie je dat het met name een logistiek probleem is. Nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk uh, wel eens wat haperingen geven. Maar als mensen nu nog steeds niet de basisuitrusting hebben, uh, die ze nodig hebben om hun werk te doen en dus uit de poort uh, te kunnen gaan. Ja, dan uh, moet je je afvragen van, uh, het is natuurlijk zonde om die jongens daar te laten zitten en niks te laten doen. Ja, wat gaat u doen? Nou, ik ga in ieder geval kamervragen stellen. Ik heb een, uh, vanmorgen alweer een uh, stuk of zeven, acht vragen opgesteld... Uh, waarbij ik wil weten wanneer die missie nou werkelijk van start gaat. De bedoeling was uh, juli uh, om echt inzetbaar te zijn. Ik begrijp nu uit de geruchten dat het eind augustus wordt. Nou, dan wil ik ook wel precies weten wanneer en uh, wat we dan precies gaan doen. En of we inderdaad uit de poort kunnen. En of het veilig genoeg is om dat te doen. Mm -hmm. Verder hebben we de F-16 daar ook gestationeerd in Mazar-el-Jarif. Uh, nou ja, daar horen we ook niks meer van, terwijl die ook in juli uh, ingezet zou worden. Uh, we zouden betrokken zijn bij een pilot om te kijken of we de, de trainingen konden verlengen. Nou, Dat zou al uh, ook in, in, in juni zijn gestart. Nou, ik ben benieuwd of dat uh, al van de grond is gekomen. Dus ik heb een aardig stevige wat vragen. Maar ik vind uh, daarnaast ook dat dit soort dingen uh, gemeld moeten worden aan de Tweede Kamer. We moeten dit soort dingen niet uit de media of via militairen naar ons toe laten komen... De minister moet gewoon even keurig uh, een brief sturen naar de Kamer en zeggen: ja, sorry, het is niet gelukt in juli. Het wordt nu eind augustus en dit zijn uh, de verklaringen daarvoor. Dus ik vind het gewoon netjes dat de minister dit uh, uh, zou hebben moeten doen. En uh, nu dat niet gebeurt, moet ik dan mijn vragen stellen. Ja, want tot hoe lang uh, zou deze missie duren? Nou, die duurt tot 2014, uh, dus het is nog wel eventjes. Maar goed, we hebben daar uh, een doelstelling neergezet in juli uh, beginnen. Uh, de jongens en meiden zitten daar. Die zitten nu duimen te draaien. Ja. En dat is heel frustrerend voor het, uh, het moraal. Uh, dus dit, dit moet gewoon beter en sneller opgelost worden. Joël Voordewind van de ChristenUnie. Dank u wel voor uw reactie. Het is uh, 7 over 9. Grote kans dat de beleggers uh, opnieuw een onrustige beursweek tegemoet gaan. Misschien wat minder hectisch en paniekerig als de voorbije twee weken, maar de problemen zijn nog steeds dezelfde en ook niet opgelost. Vorige week sloten de beurzen dankzij koopjesjagers met winst de week af, nadat in de dagen daarvoor de koersen alle kanten opvlogen. We gaan naar financieel redacteur André Mijnema Op de redactie, uh, André, ja, in Azië loopt de beurshandel nu op zijn eind. Hoe hangt de vlag erbij? Nou, de Nikkei-index in Japan sloop met een plus van 1,4 procent. Ze moesten een beetje de vrijdagwinst van de Europese en Amerikaanse beurzen inhalen. En dat deden ze dus vandaag. Plus dat in Japan een wat meevallend economisch cijfer naar buiten kwam. Meevallend in de zin van minder erg dan gevreesd. Het ging over de economische krimp in het tweede kwartaal. Het heeft ook een enorme klap gekregen aan de Japanse economie... door de aardbeving en de gevolgen daarvan van de tsunami... En uh, de verwachting was dat de economie misschien wel een keer zou kunnen krimpen met meer dan 2,5%. Het werd uiteindelijk iets van 1,3%. Het was een meevallertje, hoewel natuurlijk een economie die krimpt... die bovendien schade moet opvangen van zo'n aardbeving en tsunami... Ja, die kan beter groeien hebben dan krimp. Maar in ieder geval, dat viel mee. En dat uh, luchten de beleggers in Tokio op. Ja. Kijken we naar die, uh, de beurs van Hongkong. De Chinese beurs daar in uh, Hang Seng. Die staat op dit moment op een, op een winst van uh, zo'n 2,8 procent. Nou, wat plusjes dus in Azië. Hoe zijn uh, de Europese beurzen de nieuwe week begonnen? Ook met plusjes. Hogere openingen. Ergens tussen de half 1 procent. Op dit moment AX 294 punten. dat is een procent winst erbij. Uh, de onderus blijft natuurlijk ook wel een beetje. Zoals ik zei, hoor, want we hebben natuurlijk de afwaardering van de Verenigde Staten gehad. We hebben de voortboekende Europese schuldencrisis. We hebben natuurlijk de zorgen die men heeft over een mogelijke double dip... En toch weer een economische recessie die eraan zit te komen. Er is een peiling gehouden dit weekend om de Amerikaanse vooraanstaande economen. En één op de drie van de economen verwacht daar dat er toch een, een, een soort recessie aan zit te komen in de Verenigde Staten met nou ja, toch tegenvallende economische groei, met toch hoge werkloosheid. Ja, dat is net, net wat je in de schuldencrisis dus niet moet hebben. Nee, wat zijn er zijn nog con concrete momenten deze week die belangrijk zijn voor de beleggers? Maar kijk, ik denk naar twee zaken. Uh, vooral morgen wordt een belangrijke dag, want dan komen de economische groeicijfers uit de eurozone naar buiten. Onder andere dus de Nederlandse en de Duitse economische groei in het tweede kwartaal. Verwachting is dat daar een vertraging is te zien van een behoorlijke, forse economische groei in het eerste kwartaal. En dat dat terugzakt in het tweede kwartaal. Uh, de export loopt al terug. dus een afnemende vraag door toch wat de zorgen in Europa en de Verenigde Staten. En ook wat afnemende groei een afname van de producten eh, vanuit Azië, omdat daar ook de economie zodanig groeit, dat daar de rem op wordt gezet. Ja. Overheidsmaatregelen worden teruggeschroefd. En dat zullen we natuurlijk wel voelen in de export. Maar in ieder geval eh, het feit dat we in economische groei zullen vertragen in het tweede kwartaal is ook niet lekker in verband met onze schuldencrisis. En bovendien wordt morgen ook topoverleg gevoerd tussen Sarkozy en Merkel over de Europese schuldencrisis. Komen de euro obligaties of niet? Of gaat het noodfonds vergroot worden dan wel niet? Nou, euro obligaties, daar wordt steeds meer over gesproken. is een heikoppunt voor de Duitsers met name, maar ook voor Nederlanders die vinden dat helemaal niks normen hoorden, Want dat het zou kunnen betekenen dat de gemiddelde rente op staatsobligaties, wanneer we alles op één hoop gaan vegen... en een soort euro-obligaties uit gaan geven... dat de rente voor de landen als Duitsland en Nederland gaat oplopen. Dat betekent dus hogere rentelasten, duurdere staatsschuld. En de Duitsers eh, van het instituut eh, IFO, een gerenommeerd onderzoeksinstituut... die hebben we al berekend, stel nu dat het zou gaan gebeuren... dan betalen de Duitsers straks ongeveer twee keer zoveel rente als ze nu betalen. Dat betekent een extra rentelast op jaarbasis voor de Duitsers... van 40, 45 miljard euro. Nou, ziet zie dat maar een keer te verkopen in het binnenland? Dat worden nog spannende dagen, dus voor de beleggers. André Meenema. FNW-Bondgenoot heeft gisteren actie gevoerd bij Van de Bos Transport in het Brabantse Erp.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 Er staan nog twee files op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Een file van 4 kilometer voor Kleinpolderplein. En een korte file op de A16 Breda-Rotterdam... voor knooppunt Terbrechtseplein, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is kwart over negen. Jongens staan op achterstand in het onderwijs. De meisjes doen het vaak beter. En Voor dat probleem heeft voorzitter Wim Kuiper van de besturenraad... mogelijk een oplossing gescheiden lessen voor jongens en meisjes op de middelbare school. De bestuurderaad is de vereniging van 2200 christelijke scholen. Goedemorgen, Wim Kuiper. Ja, goedemorgen. Ja, u pleit ervoor dat scholen gaan experimenteren met aparte lessen... voor jongens en meisjes. Hoe ziet u dat voor zich? Nou, dat klopt. Uh, het lijkt mij wel verstandig om uh, gewoon eens even dat, uh, ja, dat toch in die zin te proberen. Je hebt parallelklassen van verschillende leeftijdsgroepen en daar zou je ook gewoon de jongens bij elkaar kunnen halen en de meisjes bij elkaar. En dan kan je de, de lesstof daar ook wat op afstemmen en ook uh, de manier van lesgeven. Leg eens uit. Nou, er zijn echt wel grote verschillen tussen jongens en meisjes. Daar komen we ook steeds meer over te weten, met name door hersenonderzoek. Er zitten ontwikkelingsachterstanden, uh, um, zou je kunnen zeggen, bij jongens in de hersenontwikkeling. Met name in de, de vroege puberteit, zo 12, 13, 14 jaar. Maar ook qua leerstijl en qua motivatie zitten er uh, behoorlijke verschillen. Mm -hmm. En die verschillen zijn zo groot dat het toch wel verstandig is om het um, om te proberen... zoals ook in andere landen, Amerika, Engeland, Australië... Uh, om uh, gewoon eens bij een aantal lessen, ook een aantal maanden... Uh, dat is wat uit elkaar te halen. Bijvoorbeeld je geeft apart uh, een tijdje wiskunde aan een groep jongens en een groep meisjes. En dan uh, zul je ook echt merken dat, uh, ja, dat er op een heel andere manier uh, geleerd en verwerkt wordt. Dus u zou dus bijvoorbeeld met wiskunde uh, en talen bijvoorbeeld, uh, willen beginnen? Ja, talen is ook een goed voorbeeld. Omdat uh, bekend is dat meisjes sowieso taliger zijn. Maar ook hun taalvaardigheidsontwikkeling uh, sneller gaat in die leeftijd. Um, ja, en dan kan je dus de, de voordelen kan je benutten. Dus men kan dan ook snelle meters maken in zo'n klas. En je kan natuurlijk ook de nadelen, daar kan je effectief op inspelen. Dus met name, want dat is wel de achtergrond van het idee... het feit dat jongens wat onderpresteren op scholen. Mm -hmm. um, en ja, we hebben nou eenmaal het systeem dat we ook heel snel en vroeg selecteren in Nederland. Dat is eigenlijk wel jammer. Dus met 13, 14 jaar, dan word je al in een vakje gestopt. Ja, Dat leidt er toch wel toe dat veel jongens... Um, ja, op een, ...op een niveau terechtkomen wat eigenlijk onder hun niveau is. En ja, je kan wel zeggen dat komt later wel weer goed. Maar dat is dus moeilijk in Nederland, omdat we dat, ja, dat toch wel snel selecteren. Maar hoe ziet dan bijvoorbeeld de taal is voor jongens er anders uit dan voor meisjes? Nou ja, de, de, een, een voorbeeldje is dat uh, meisjes door hun motivatie en door hun werkhouding... Uh, ...bijvoorbeeld beter zelfstandig kunnen werken, beter ook in groepjes kunnen werken onderling... ...samen projecten doen en bij jongens is dat toch wat moeilijker. Ja. Uh, die hebben meer behoefte aan uh, structuur en uh, duidelijke opgaven. Ook bijvoorbeeld uh, zijn wat competitiever ingesteld, dus wat meer uh, ja, vergelijking en, en, en puntenscoren zal ik maar zeggen. Uh, en ja, daar zou je dan dus rekening mee kunnen houden. Je kan ook in de lesstof uh, aanbieden, kan je, kan je, bijvoorbeeld bij wiskunde, kun je zeggen van nou ja, ruimtelijk inzicht is wat moeilijker voor meisjes. Daar besteden we dan wat meer aandacht aan. Dat ja. gaat bij jongens wat sneller en wat beter. Dus daar gaan we soorten dingen doen. Heeft u al reacties binnen van scholen? Nou, niet van scholen. Die, uh, ik heb het idee dat ja, de vakantie is net zo'n beetje voorbij. Dus ik hoop dat dit echt een onderwerp wordt, ook in docentenkamers, als men terug is. Van, hé, hey, verschillende jongens en meisjes doen we daar wel genoeg aan. Ik krijg wel heel veel reacties uh, van, uh, van mensen. En ja, dan, dan merk je dat je echt een snaar raakt met dat thema. Want ja, gelijkheid tussen jongens en meisjes, dat, dat lijkt een soort dogma uh, geworden inmiddels. Dus dat je ze eigenlijk apart zou moeten behandelen in het onderwijs. Nou, daar, daar komt ook wel veel negatieve reactie op. Nou, we gaan het allemaal merken en horen. Wim Kuiper van de besturenraad, dank u wel. Ja, graag gedaan. In Cairo wordt vandaag het proces tegen de afgezette Egyptische president Hosni Mubarak voortgezet. We herinneren ons nog wel de beelden van een paar weken geleden. lag hij in een ziekenhuisbed in een kooi tijdens die eerste zittingsdag. Dat was op 3 augustus. Mubarak wordt onder meer verdacht van het bevel te hebben gegeven tot het doodschieten van honderden demonstranten. De oud-president verklaarde de vorige keer in ieder opzicht onschuldig te zijn. Nicole Vever... die volgt voor ons het uh, proces. Nicole, uh, vandaag is dus de tweede zittingsdag. Ja, uh, gaat het weer zo'n uh, show worden, zal ik maar zeggen? Ja, er wordt verwacht dat hij weer komt en het is gebruikt dat uh, mensen op deze manier in de rechtszaal aanwezig zijn. Hij komt samen met zijn uh, twee zoons. Vorige keer waren er nog zes andere bij, die twee rechtszaken van zijn getrouwen, een minister en andere mensen die voor zijn regime werkten. En de familie Mubarak, die zijn nu uit elkaar gehaald. Dus samen met zijn zoon zal hij weer in die kooi verschijnen, is de verwachting. Ja, de verwachtingen zijn minder al gespannen op dat moment omdat hij de vorige keer al verschenen is. Ja. Dus de vorige keer was het echt veel discussie van gaan we hem zien? Dat is nu niet zo. En uh, ja, de, de, de verdediging die is nu druk bezig alle bewijsmateriaal te, te bestuderen. Dus er wordt op zich niet echt heel veel verwacht van uh, de zitting van vandaag. Ik heb wel begrepen dat er met spanning wordt uitgekeken naar de komst van de legerleiding uh, naar dit proces. Wat weet jij daarvan? Nou, Tantawi is uh, de legerleider, de man die uh, de militaire raad aanvoert op dit moment. Hè? Het, het orgaan dat de macht heeft in Egypte. En zowel de verdediging als van Mubarak als met de willen. ...heel graag dat Pantawi verschijnt. Nou, dat is nogal een penibele zaak voor het leger. Er is veel kritiek op het leger ook. Ze zouden niet echt al te veel haast maken met hervormingen. Zij willen met dit proces ook laten zien dat ze af willen rekenen met het verleden. Ja, en het komt hun heel slecht uit als hun leider... Nou wordt gesommeerd daar te verschijnen om te vertellen dat hij misschien toch meer weet van al die sterfgevallen, van de demonstranten die zijn omgekomen. Want dat is wat de verdediging zal proberen te doen. Mm -hmm. uh, toch te laten merken dat uh, de legerleider niet uh, aan de kant heeft gestaan, maar ook betrokken is bij uh, dodelijke slachtoffers ja. die zijn gevallen. Dus dat zou een interessante getuige kunnen zijn. Uh, wat wat kom... voor getuigen zie je nog meer komen? Nou ja, Pantawi, die uh, willen ze graag hebben... maar die is tot nu toe niet opgeroepen. Dus het ziet ernaar uit dat de rechtbank dat op dit moment niet aan uh, durft. Uh -huh. In totaal wil de verdediging dat er 1600 mensen maar liefst worden opgeroepen om te getuigen. Nou, als die allemaal gaan komen, dan gaat, gaat de voornaamste verdachte van deze rechtszaak het einde niet meemaken. Ja. Want dat zou wel echt heel erg veel, uh, veel tijd kosten. Het is tot nu toe de eerste zittingsdag. Die verliep een beetje chaotisch. Dat gold ook voor een andere zittingsdag die met een van de andere verdachten is gehouden. Uh, dus ja, het wordt, wordt interessant om te zien hoe dat op dit moment uh, vandaag zal gaan. Ja, het kan ook natuurlijk een tactiek zijn. 1600 getuigen oproepen en maar de boel rekken. Ja, absoluut. Want als uh, Mubarak schuldig wordt bevonden... dan wacht hem de doodstraf. Dat is een mogelijk vonnis. Ja En als de rechtszaak op deze manier gevoerd gaat worden... Nou ja, dan gaat de aandacht loopt in ieder geval behoorlijk terug. Dan gaat het eindeloos duren en er hoeven er in ieder geval niet op te rekenen... dat er binnen een paar weken of een paar maanden een vonnis ligt. Nicole Lefever. Het is acht minuten voor half tien. Ja, hij was vermist en dook dit weekend weer in Nederland op. Postzegelhandelaar Willem van der Bijl uit Utrecht. Hij had twee weken geleden terug moeten keren van een reis naar Noord-Korea... maar hij bleef weg. Er was taal nog teken van hem. De Pyongyang Times meldde dat Van der Bijl een stembureau had bezocht... en onder de indruk was van de democratie daar. Uh, Koen De Keuze is uh, Koreakenner en bevriend met Van der Bijl. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij is weer terug. Hoe is het met hem? Eh... Uh... Zou ik zeggen. Uh, alles in acht genomen. Want wat is er met hem gebeurd? Wel is op het einde van zijn verblijf uh, is hij gearresteerd uh, en um, afgevoerd en 14 dagen lang uh, vastgezet en uh, ondervraagd. Waarom is hij vastgezet daar? Um, wat de, de Noord-Koreanen zelf zeiden was dat hij uh, beschuldigd werd van staatsgevaarlijke activiteiten. Uh, en eigenlijk uh, in de ondervragingen is uh, zijn hele handel en wandel uh, besproken. Sinds hij naar Noord-Korea reist, ja. alles wat hij daar gedaan heeft, uh, alle gesprekken die hij gevoerd zijn, alsof alles is aan bod gekomen. Ja. En wat zijn staatsgevaarlijke activiteiten dan? Ach, dat, dat is zeer divers. Hè. Kijk, hij heeft in 2004 is, uh, zijn kunstcollectie tentoongesteld in de kunsthal. Ja. Uh, daarvan werd nu gezegd dat uh, dat, dat een anti-Noord-Korea-tentoonstelling zou geweest zijn. Wat dat überhaupt niet geweest is. Uh, maar ja, uh, dergelijke dingen. Dus alles, alles werd in een bepaald licht geplaatst. Uh, en zo geïnterpreteerd dat het uh, als uh, niet Noord-Korea gunstig gezind ja. uh, vertaald kon worden. Nou begrijp ik dat hij twee weken heeft vastgezeten, klopt dat? Ja, inderdaad. Hoe is hij behandeld daar? Uh, correct. Correct. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je twee weken vastzit en toch, ook al wordt je correct behandeld in Noord-Korea... dat je daar toch wel met enige trauma vandaan komt. Zonder meer, kijk... Uh, dan wel correct, maar tegelijkertijd uh, heeft hij niet de mogelijkheid gehad om uh, naar huis te bellen. Nee. Uh, hij heeft geen enkel contact gehad met uh, welke diplomatieke vertegenwoordiging ook. Hij is dus volledig in isolement geplaatst. En uh, dat alleen al is natuurlijk een enorme belasting. En hoe is het met hem? Uh, zoals ik zei, uh, vrij goed. Uh, Willem is een zeer nuchter iemand. Uh, ik denk dat. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat, het, dat hij zelf nog. Uh, bezig is met te begrijpen wat er nu eigenlijk uh, overkomen is. Ja, nou, nou kent u Noord-Korea goed, hè? Komt het nou vaak voor dat buitenlanders zomaar uh, worden opgepakt? Nee, eigenlijk niet. Nee, dus nee. dit is wel heel bijzonder. Het is uh, merkwaardig, ja. Want hoe gaat het dan? Als je in Noord-Korea wordt aangehouden, krijg je dan, word je dan vervolgd? Of... Wel, dat... Uh... Er zijn natuurlijk gevallen. Hè. Wat er merkwaardig is aan het geval van Willem van der Bijl is dat hij uh, eerst het land uh, op een regulier visum is binnengekomen en uh, pas nadien aangehouden is. Meestal, uh, wat we uit het recente verleden kennen, zijn mensen die uh, illegaal de grens overkomen om uh, bijvoorbeeld uh, uh, aan... Uh, uh, hoe zeg je dat, uh, verspreiding van christendom uh, te werken en dergelijke. Ja. En die worden dan gearresteerd. Uh, en je kan het voor een deel daarmee vergelijken. Hè. Uh, uiteindelijk worden ze lang ondervraagd om tot een bekentenis gebracht te worden... die ze dan uh, moeten ondertekenen. En dat is dan uh, uh, materiaal voor Noord-Korea om dan te gebruiken en uh, te bewijzen... Uh, hoe die persoon dan wel degelijk uh, dat gedaan is waar ze hem van beschuldigd hebben. Mag ik dan uit uh, deze woorden opmaken dat uh, Van der Bijl ook niet meer terug kan naar Noord-Korea... nadat hij uh, nu weer vrij is gelaten? Dat is niet duidelijk. Dat is niet duidelijk. En die verklaring die we in de krant hebben zien staan... in de Pyongyang Times... Ja. is dat dan ook een verklaring die hij onder dwang heeft getekend... Nee, nee, nee, nee. Dat was tijdens zijn reguliere bezoek. Uh, hij is inderdaad ook op dat kieskantoor geweest. Uh, hij heeft daar met pers gesproken. Natuurlijk, de wijze waarop het gebracht wordt in de media is, uh, is een, uh, een, een, hoe zou ik zeggen, een opgepoetste versie. Het uh, vertaalt een beetje wat men uh, wilde horen. Uh -huh. uh, Propaganda. Maar, maar het heeft wel plaats gehad. Ja. Nou ja, denkt u dat Van der Bijl ooit nog terug gaat naar Noord-Korea? Heeft u het uh, daarover gehad met hem? Nee, dat is momenteel niet aan de orde. Okay. Koen de Keuster, Korea, Kenner. Korea Kenner, dank u wel voor uw toelichting op deze zaak. Graag gedaan. Bar winterweer is het in Nieuw-Zeeland. In geen tientallen jaren is er zoveel gevallen daar. En het openbare leven ligt daar in het land uh, plat voor een groot deel. Correspondent uh, Robert Portier, um, ik kan me voorstellen... dat de Nieuw-Zeelanders daar een beetje uh, van slag zijn. Ja, absoluut. Uh, de biermensen in Nieuw-Zeeland spreken over... een once-in-a-lifetime cold snap, een uh, bier. Ja, een situatie die maar één keer in je leven voorkomt. En de premier zelf, die uh, was gebeld door zijn vrouw. Uh, Ze zij komen uit het noorden van uh, Nieuw-Zeeland, uit Auckland. Zijn vrouw had hem verteld dat het daar snel zelf sneeuwde. Nou, de premier is 50 jaar oud. Hij kon zich niet herinneren dat dat ooit was gebeurd. Dus once in a lifetime, eens in je leven. Dat klopt ook wel. En ook lager uh, in het land, in het zuiden, in Wellington bijvoorbeeld... Nou, daar hebben ze serieuze sneeuw gehad. Nou, dat was al dertig jaar niet gebeurd. Dus het geeft wel aan ja, hoe bijzonder het eigenlijk is. En hoe reageren de Nieuw-Zeelanders daarop? Nou ja, op zijn Nieuw-Zeeland zou ik haast willen zeggen. Uh, er zijn een hele hoop mensen natuurlijk van slag. Maar tegelijkertijd zie je op televisie ook mensen die gewoon in hun korte broek met hun laarzen naar buiten gaan. Want ja, uh, een beetje koud weer, dat hoort er tenslotte bij. Maar dat neemt niet weg dat een groot deel van het land wel degelijk uh, te maken heeft met grote problemen. Uh, de vliegvelden zijn gesloten in Wellington, in Queenstown. Uh, het verkeer heeft uh, grote problemen. Simpelweg omdat de wegen onbegaanbaar zijn. Mensen natuurlijk ook niet zo gewend zijn aan, uh, aan die sneeuw en bijvoorbeeld geen winterbanden hebben. Uh, en vannacht wordt er dan ook nog weer eens een keertje uh, flinke vorst verwacht, waardoor er heel veel op gaat optreden. Dus alles bij elkaar uh, ja, is het toch uh, heel erg vervelend voor grote delen van nieuw Zeeland. Is het daar nou op dit moment uh, vakantie zoals bij ons? Of, of gaat het openbare leven normaal gesproken wel door? Nou, het openbare leven gaat in zoverre door dat uh, mensen gevraagd wordt om zo min mogelijk te reizen. Uh, om eigenlijk thuis te blijven waar dat kan. Nou, het ergste is het op dit moment op het Zuidereiland. En uh, daar zijn dan ook veel scholen gesloten. Simpelweg omdat er geen elektriciteit is om de lokale te verwarmen. Of omdat het gewoon te gevaarlijk is om de kinderen naar school toe te brengen. De bussen kunnen niet rijden, voor auto's is het eigenlijk ook niet veilig. Dus die kinderen kunnen maar beter thuis zitten dan dat ze naar school toe gaan. En extra vervelend is het denk ik voor de mensen in Christchurch. Dat gebied is tenslotte getroffen door een aardbeving. En uh, een paar honderd huizen hebben nog altijd geen elektriciteit. Nou, in heel Nieuw-Zeeland zijn mensen op dit moment naastig op zoek naar elektrische kacheltjes om hun huizen mee te verwarmen. Want lang niet alle huizen hebben hier een kachel. Maar uh, daar is een enorme run ontstaan om hout, om vuurtjes te kunnen maken. Korrespondent Robert Portier. En tot zover dit Radio 1-journaal. Wat mij betreft een heel mooie dag nog. Zo dadelijk, Karoos, goedemorgen Nederland. Sven Kokkemans in de studio. Wat gaan jullie doen, Sven? Dag ik, goedemorgen. De overheid slaat de plank nogal eens mis... Eh, omdat ze niet naar de wetenschap luistert. Dat moet maar eens gaan veranderen, vindt de Sociaal-Wetenschappelijke Raad... van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen... komt met een officieel advies. Eh, want alleen als naar de wetenschap wordt geluisterd... dan kunnen bestuurders besluiten nemen die echt effect hebben. Verder, een vergunning in, of voor een dakkapel in Leiden is goedkoop koper dan in Lopik. Hoe kan dat? Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de vereniging Eigen Huis. En er is een ruzie uitgebroken in de Verenigde Staten. Want er komt een film aan over het oppakken en het doden van Osama Bin Laden. En die film, de première van die film is voorzien in oktober 2012. En dat is een maand voordat de presidentsverkiezingen daar beginnen. Dat komt de democraten natuurlijk allemaal heel goed toeval. uit. Toeval. Ja. Toeval. Dat en meer. zo meteen. In Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van de half tien. Buiten gewoon wakkeren door meegens. Radio 1 het NOS Journal, de Amsterdamse effectenbeurs is na de sterke koersstijgingen van vrijdag hoger geopend. De AIX-index staat ruim een procent hoger. En ook de Aziatische beurzen herstelden zich wat vandaag. Bij twee bomaanslagen in de Iraakse stad al qud zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. De eerste bom ontploft op een plein in het centrum van de stad. En toen de politie kwam kijken ontploft een tweede bom. Die zat in een auto verstopt. Maar het geweld in Irak de laatste jaren is afgenomen, zijn er nog steeds aanslagen. Vorige maand kwamen daarbij ongeveer 300 mensen om het leven. En de lang verwachte transfer van de Spanjaard Fabregas van Arsenal naar Barcelona is gisteravond rondgekomen een Spaanse media betaalt Barcelona 40 miljoen euro voor Fabregas... die acht jaar voor Arsenal speelde. En hij kwam uit de jeugdopleiding van Barcelona. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij Hoofddorp, twee kilometer. En een file veroorzaakt door een aanrijding... die staat op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft-Zuid en Knoopend Kleinpolderplein, zes kilometer.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 Maatschappelijke onrust pak je beter aan met wetenschap dan met politieke ideologie. In alle gemeenten precies dezelfde prijs voor een bouwvergunning wil de vereniging eigen huis. Geruzie in de Verenigde Staten over de première van de film over binladen en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is twee over half tien. Dit is Karo, Goedemorgen Nederland. Zander Bartling heeft geluk, want heeft deze week als standplaats het strand de strandtent is de strandtent niet meer. Van zandige hok met slappe koffie is hij uitgegroeid tot hippe club met vijf soorten koffie. Het geheim van de strandtent zo direct vanaf het strand van Zandvoort. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedeborgenederland@kairo.nl. De overheid moet bij het aanpakken van maatschappelijke problemen... beter luisteren naar de wetenschap. Daarmee los je die problemen veel slimmer op dan de overheid dat nu doet. Staat te lezen in een advies van de Sociaal Wetenschappelijke Raad... van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Opgesteld door Pieter Hoormeijer. Meneer Hoormeijer, Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het mis... Waar gaat het mis? Uh, ja, wij constateren dat de overheid heel veel problemen probeert op te lossen... Uh, door nog meer regels in te voeren... en vooral uh, veel meer toezicht uh, te organiseren. Uh, en dat werkt in heel veel gevallen uh, contraproductief. Geeft u eens een voorbeeld? Men bereikt het omgekeerde van wat men wil. Geeft u eens een voorbeeld? Um, een, voorbeeld, uh, een recent voorbeeld uh, zijn de plannen ten aanzien van de kinderopvang. Ja. Er is nu een onzalig plan om in alle uh, centra voor de kinderopvang... Uh, camera's op te hangen, zodat het personeel in de gaten uh, kan worden gehouden. Vanwege dus de Amsterdamse zedenzaken. Uh, bijvoorbeeld het advies van de commissie Gunning. Die zegt, ja, eigenlijk is het voldoende als je een vier paar ogen organiseert... Uh, zodat uh, collegiaal uh, mensen gecorrigeerd worden. En uh, als de leiding van zijn kinderdagverblijf uh, professioneler is... dan nu. Uh, dat is dus een heel andere manier om ernaar te kijken. Ja. Er zijn veel meer voorbeelden overigens. Nou, geeft u het nog maar zomaar uit dan? Uh, het onderwijs. Uh, we hebben al heel lang een discussie over de kwaliteit van het onderwijs. Ja. En uh, wat heeft de overheid gedaan? Men is erop gaan zien uh, dat uh, alle scholen, uh, de leerlingen in de basisfase... Uh, minstens uh, 1040 uur onderwijs uh, gingen geven per ja. jaar. Wat was het resultaat? Dat er ophokuren uh, kwamen. En de, dat leverde dus geen enkele bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Integendeel, leerlingen moesten gaan protesteren tegen ophokuren... om dit probleem weer aan de kaart uh, te stellen. Ja. Een ander so. voorbeeld is ook nog de kredietcrisis. De Amerikaanse regering doorzag niet dat het laten omvallen... van de, die bank, de Lehman Brothers, een systeemcrisis tot gevolg had... terwijl de wetenschap dat wel had voorzien. Nou... Ik durf niet hardop te zeggen dat de wetenschappers dat voorzien hadden of uh, zeg maar op tijd hadden kunnen waarschuwen. Maar het was inderdaad dat er uh, op het moment dat dat gebeurde. Uh, men inderdaad het idee had dat het geen kwaad zou kunnen uh, als die bank omviel. Ja. Uh, waar men niet mee gerekend had uh, wat dat voor gevolgen had. Uh, voor het vertrouwen dat banken onderling hadden, ja. ook naar de grote banken toe. Ja. En als dat vertrouwen op uh, weg is, ja, dan heb je ineens een enorm probleem. En dan uh, verbindt dat zich ook door. Dan gaat het door van de ene bank naar de andere ander van ja. de banken naar de overheid. En we zien nu hoe uh, Europese overheden, maar ook de Amerikaanse overheid... wel een hopige poging moet doen om dat vertrouwen te herstellen. Ja. Waarom zijn en ze zo dat lukt niet naar toezicht. Waarom zijn die overheden dan zo dom? Het is, uh, het is een, een natuurlijke reactie, ook omdat uh, het publiek, uh, de stemmers, uh, ook vragen om directe maatregelen op het moment dat er iets misgaat. En dan is de voor de hand liggende reactie, uh, we zorgen uh, dat we uh, toezicht verbeteren, zodat het niet nog een keer uh, mis kan lopen. Maar de, de denkfout die gemaakt wordt, is uh, heel vaak is het niet zo dat mensen daar opzettelijk... En toen was de verbinding met Utrecht weg waar Pieter Hoijmeijer zit. Oh. Kijken over die... Ja, we horen u weer, dat is mooi. Is, ja, ben, ben ik er weer. Dat is fijn, <laughs> ja. zeg maar, De fout in het systeem is dat men zoekt naar de schuldigen, en ja. men kijkt niet wat is er misgegaan in het systeem. Nee. Uh, een ander voorbeeld Dus, uh, dus de politiek uh, is alleen maar bezig met korte termijn uh, strategieën, zal ik maar zeggen, en het tevreden houden van het electoraat. Nou, dat is een belangrijke taak van de politiek ook, om, om de wensen van het electoraat serieus te nemen. Dat was inderdaad uh, onze mijn stelling. Is, vraag. Ja? <laughs> onze stelling is, uh, om dat te doen, uh, zou je eigenlijk samen met de wetenschap als overheid uh, veel meer inzicht moeten hebben uh, in het systeem waar je verantwoordelijk voor bent. Uh, ja. Of dat nou het onderwijs is, de zorg of de veiligheid. Ja. Om op die manier, uh, zeg maar, heel vroegtijdig uh, de kwetsbaarheid in het systeem uh, te identificeren. Ja. En, en ook uh, zeg maar, uh, te werken op de veerkracht van het systeem, ja. uh, zodat het systeem gewoon sterker wordt. Maar ja, weet u, meneer Hoijmeijer, de politiek moet snel reageren, want daar zijn ze namelijk voor aangenomen, daar, bijvoorbeeld in Den Haag of in andere um, regeringssteden, um, zal ik maar zeggen. Uh, en de wetenschap is nogal traag, want die doet er jaren over voordat er een onderzoek eens een keer boven tafel komt. Ja, de, Het goede antwoord daarop is dat regeren uh, vooruitzien is. Ja. <laughs> en dat, uh, dat wetenschappers uh, inderdaad uh, zich meer zouden moeten richten op uh, de, de grote problemen in, uh, in onze samenleving. En ja. ook in samenspraak met uh, deskundige ambtenaren ja. uh, zeg maar die kennis uh, tijdig uh, ter beschikking moeten stellen. Zodat op het moment dat die nodig is, hij ook daadwerkelijk daar is. En niet pas op het moment uh, dat het misgaat. Uh, dus dat is eigenlijk ook het advies. We, wij zeggen, ga samen als overheid met de wetenschap op die verschillende domeinen... werken aan uh, betere kennis van het systeem uh, wat, wat hier uh, zeg maar aangestuurd wordt. Zodat je weet van tevoren waar is het kwetsbaar. Dus waar moet ik uh, van tevoren zeg maar, al ingrijpen. En vooral ook, wat kan ik doen om het systeem uh, sterker te maken. Ja. Is het ook niet bedoeld om de wetenschap zelf overeind te houden? Want u maakt u zelf nu belangrijker dan u was. Nou... Maken, wij maken ons niet belangrijker dan we zijn, in tegendeel. Uh, eigenlijk is het een, een soort koerswijziging uh, die we ook voorstellen voor de sociale wetenschappen. Ja. Het laatste uh, World Social Science Report laat zien uh, dat uh, qua kwaliteit de Nederlandse sociale wetenschappen echt helemaal meedraaien in de wereldtop. En dan kun je zeggen, nou, dat is heel mooi, en dan ga ik achterover zitten. Tegelijkertijd is er toch altijd het verwijt aan de sociale wetenschappen dat we heel veel publiceren in internationale tijdschriften, ja. maar ons onvoldoende bezighouden uh, met de problemen in de Nederlandse samenleving. Maar wat wilt u dan? Denktanks, dat u... waarbij de wetenschap gaat brainstormen met de politiek... of moet het een officieel adviesorgaan worden? Wat wilt u precies? Uh, het concrete voorstel is om of voor de verschillende ministeries... Uh, niet zozeer denktanks, maar echt onderzoeksprogramma's in te stellen... waar in de komende vier tot vijf jaar uh, zeg maar veel meer gewerkt wordt... aan een uh, nauwkeurige en fundamentele bestudering van het domein... Uh, waar uh, de verschillende ministers verantwoordelijk voor zijn. Om um, op die manier uh, de ministeries te helpen... om op een slimmere manier beleid te voeren. Wordt allemaal uh, aangeboden... Infrastructure... Ja, sorry. Infrastructuur en milieu heeft die stap al gemaakt. En uh, werkt al vanuit deze moderne uh, manier om naar dingen te kijken. Naar uh, onderzoek naar de interactie tussen het watersysteem, het mobiliteitssysteem en het stedelijk systeem. Dus Juist. daar hebben we al een eerste voorbeeld waar dat gebeurt. Het wordt dan wel aangeboden aan de, de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra. Eh, onderwijs, cultuur en wetenschap doet hij, dus is ook verantwoordelijk voor u. Dat is een afgestudeerd socioloog. Zou je naar u luisteren, denkt u? Ongetwijfeld. Ik denk dat euh, als iemand ooit getraind is als socioloog... dan weet hij dat hij, als je maatschappelijke problemen tegenkomt... dat je waarschijnlijk dingen aan de oppervlakte ziet... Ja. en dat je naar moet kijken van wat daaronder zit. De, de rellen in Londen zijn de paddenstoelen van een, een, een netwerk... wat daar helemaal onder zit. Juist. Dus als we naar de paddenstoelen kijken... denken we dat dat de vruchten zijn, of dat het plant is. Maar dat is niet zo. Daaronder zit een heel netwerk... Ja. waardoor de paddenstoelen op een gegeven moment... boven de grond uit kunnen komen de taak van de wetenschap is om dat netwerk in, uh, in kaart te brengen... en op die manier te begrijpen waarom op sommige plekken paddenstoelen ontstaan. En ik denk dat, uh, dat Zijlstra, en dat, dat, dat heeft hij mij ook bevestigd... Uh, daar zonder meer gevoelig van... Goed. Optimistisch, de dag in. Met een uh, wat haperende verbinding met Pieter Hoijmeijer. Ik dank u wel. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch waarschuwt voor dodelijke drugs die in omloop zijn... Volgens Justitie gaat het om capsules, poeder en tabletten die de langzaam werkende stof PMMA bevatten vraag is, hoe herken je die drugs? Peter van Dijk van het Trimbos Instituut heeft het antwoord. Gebruikers kunnen niet herkennen of het PMMA in een pilletje zit of in een poedertje. Mensen kopen dit altijd als ecstasy en zijn dus niet op de hoogte van uh, deze vervuiling. Belangrijk is dat mensen niet meer gaan gebruiken als ze weinig voelen, want PMMA werkt langzamer dan NDMA. Dus gebruikers moeten nooit meer nemen, voelen ze heel weinig, dan is er mogelijkheid van PMMA, maar herkennen kunnen ze het nooit. Zulk dus een vraag bij het nieuws? mailt u ons dan vooral naar goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu weer naar het strand. Want daar is deze hele week Sander Bartling. Vandaag in Zandvoort. Het is weer iets wat anders. Met een jeep langs het strand van Zandvoort. Langs een onafzienbare rij strandtenten. Die in het gelid staan achter op de duinrij. Hier rechts van je zie je dus Havana. Dat is het laagste strandpaview van het Textielstrand, zoals dat hier heet in Zandvoort. En dan krijg je ook een hele oude bekende, de Tijn Akersloot. Dit bedrijf, dat is een van de bedrijven die nu de jaarexploitatie heeft gekregen. Dus je ziet het niet, maar het staat op palen. Die mogen het hele jaar open zijn? Die mogen het hele jaar exploiteren. En daarnaast zie je Focus... Heel bekend als restaurant op het strand. En ja, je ziet het. Goede uitstraling qua kleur, vind ik. Zeg het uh, nou maar, dit was uw oude tent, hè? Dit was mijn oude bedrijf, Freddy en Paul, inderdaad. Gaat u een beetje opzij voor die mensen, voeren? Ja, natuurlijk. Paul Sonneveld van de Nederlandse Vereniging van Strandexploitanten. Het is eigenlijk een beetje raar. Terwijl de gewone horeca in Nederland klanten en omzet kwijtraken... zit de strandtent in de lift. Er komen er steeds meer. Ze worden steeds groter. Hoe komt dat? Ja. Er komen natuurlijk op het strand steeds meer andere locaties. Zoals wat je zegt, hè? restaurants. Degenen die graag een nieuw bedrijf willen beginnen... komen ook uit de restaurantwereld. Dat weet ik. En dat was vroeger niet zo? Dat was vroeger minder. Vroeger was het een... Een tentje, een uitgifteloket, een soort, ja, hoe noem je dat, kantinetje. Nee, het zijn allemaal bedrijven die veel beter geworden zijn qua kwaliteit, qua service en qua product. Dat is duidelijk. En begon uw strandtent ook als een soort van kantine, zoals u het net beschreef? Inderdaad. Degene die wij overnamen was ook een soort kantine. Wij hebben daar dus gewoon gezorgd. Dat er bijvoorbeeld, uh, het eerste wat wij veranderden was de koffie. Toen kwam bij ons een espresso machine. Nou, en dat praatje dat ging gauw rond in. Dus kregen we het al meteen meer mensen ochtends. En dat is nu uitgegroeid tot uh, lounge, uh, uh, dansen. S'avonds komt er een heel klein jongetje aan. Oh, die ziet ons op tijd. Je krijgt wel eens het idee dat je tegenwoordig naar een strandtent gaat. En niet meer naar het strand. Ja, dat klopt. Waar gaan we naartoe? We gaan nu even naar een stuk stiller strand. Het Naakstrand wordt dat genoemd. Ja, En die ondernemers zitten een stuk verder weg. Als het dan echt slecht weer is, hebben de mensen ook veel meer moeite om daar te komen. Adam en Eva, is dat hem? Adam en Eva, dat is hem. Nou. Naar Wim Fieser van uh, Strandtent Adem en Eva. Hoe gaan de zaken? Nou, zoveel beloofd als het begon in het voorseizoen, zo dramatisch is het, uh, is het hoogseizoen. Uh, dus per saldo, ja, het seizoen is nog niet over. Maar kan je haast zeggen dat het uh, een slecht seizoen aan het worden is? Ik kan me voorstellen, als je 1, 2, 3, 4 van die seizoen hebt gehad, dat je het financieel heel moeilijk gaat krijgen. Nou, ik denk zeker voor mensen die net beginnen en hun investeringen allemaal nog terug moeten zien te, te verdienen, is dit uh, redelijk rampzalig. Gaat u het redden? Ik doe dit al 22 jaar of 21 jaar, dus voor mij ligt dat net eventjes iets, iets anders. Het naaststrand ligt altijd wat meer afgelegen dan het, dan het textielstrand, het gewone strand. Dus wij lopen in, de, in die race, in, de, in de, de trend die gebeuren, lopen we eigenlijk een klein beetje, een beetje achter. Die, die hele luxe tenten die hebben ook een gevaar in zich? Nou, het lastige is dat je dan uh, de pretentie hebt dat je hetzelfde neer kunt zetten... als wat je in de, in de binnenstad van Amsterdam neer zou kunnen zetten. Ik zie veel uh, paviljoenhouders komen en gaan. Uh, het imago is een prachtig imago en dat, en dat is ook zo... maar er zit een hele achterkant nog aan vast aan, aan, aan werk en zorg... wat mensen uh, aanvankelijk helemaal niet zien. Goed, dus wie wat wil verdienen in de horeca moet de strandtent openen... maar wel heel goed kijken naar zijn bedrijfsvoering, want anders ben je zo failliet. Ja, moet... Zij Sander Bartling vanaf het strand van Zandvoort. Straks toeval of opzet. De première van de speelfilm over Osama Bin Laden valt precies een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eerst nu het plaatsen van een dakkapel op je huis of je huis uitbreiden. De bouwlegers, de prijs voor de vergunningen, die blijven maar stijgen om nog maar te zwijgen over de enorme verschillen in de tarieven die gemeenten hanteren. Daar moet nou maar eens een einde aan komen, zegt de vereniging Eigen Huis naar vergelijkend onderzoek. Manon van Essen. Goedemorgen. Waar zitten de grote verschillen? Nou, de verschillen zijn heel erg groot. De grootste verschillen zien we bij uh, vergunningen voor kleine verbouwingen. Dus zeg maar een, een dakkapel. Um, daar zit uh, maar liefst een factor 24 tussen. De, de goedkoopste gemeente is 24 keer goedkoper dan de duurste. Ja, ja Leiden, Leiden is 35 die... euro, loop ik 841 ja. euro. Ja, ja, dat is gigantisch. En uh, ja, dat onderwerp, uh, dit hele verhaal raakt mensen heel erg. Want gemeenten leggen niet goed uit waarom die verschillen zo groot zijn. Nee. De meeste mensen snappen sowieso al niet waarom die tarieven verschillen. Ja. Dus, uh, Daar begrijp ik ja. ook geen bal van. Legt u het eens nee. uit? Nee. Nou, dat, dat valt niet uit te leggen. Dat is nou net aan de gemeente om dat te doen. Gemeenten uh, gemeente moet dus laten zien welke kosten ze echt toerekenen... en welke keuzes ze vervolgens maken. Ja, en dat is allemaal maar heel erg intransparant. En dat maar is, waarom ja, zou een dakkapel in Leiden 35 euro moeten kosten... en in Lopik 841 euro, althans nou ja, de vergunning? Nou is dat in Leiden heeft Leiden ook bewust gekozen... om de, de kleine verbouwingen wat te stimuleren. Dus bewust dat tarief laag gehouden. Dat is ook zeker niet kostendekkend. Maar uh, het valt niet uit... Te leggen dat je inderdaad in de ene gemeente zoveel meer betaalt dan in de andere, terwijl je als burger geen keuze hebt waar je je vergunning aanvraagt. Ja, nog een voorbeeld van een uitbouw van je huis: in Pekela 409 euro aan lezers en in Buren 2410 euro. Ja, ook weer zoiets. Um, de de, de gemeente, er bestaat een heel duidelijk model wat de gemeente kan helpen met het onderbouwen van wel de kosten die ze hier, die ze maken, zodat je ook kunt vergelijken als gemeenteraad. Of je als gemeente dat ja goed en efficiënt werkt. Um, dat model wordt door maar een, door één op de zes gemeenten gebruikt. Ja. ja, en daardoor wordt het toch een brei voor de burger. Die begrijpt er helemaal niets meer van. Nee, is het niet zo dat de ene gemeente gewoon minder dakkapellen willen, minder uitbouwen om het bijvoorbeeld het, het beschermde dorpsgezicht te behouden? Het zou kunnen zijn dat gemeenten daarop sturen... maar laten ze dan die keuzes eh, die ze maken ook duidelijk verantwoorden... en, eh, en, en, en die zichtbaar maken voor de burger welke keuzes ze maken. Ja. Dat is nu allemaal een beetje... Nou, een beetje, dat is allemaal heel erg onduidelijk. Ja, ja en dat, dat geeft dan toch wel een beetje het gevoel van willekeur. Ja, u wilt eigenlijk een soort van gelijkschakeling van prijzen, hè? Overal dezelfde prijs voor een dakkapel. Nou, wij willen in ieder geval dat gemeenten duidelijk een verantwoording afleggen... en hetzelfde rekenmodel. Dan, nog, dan is, blijft het een politieke keuze. En die, die vrijheid hebben gemeenten om uh, te bepalen... Um, of ze alle kosten in rekening brengen of een deel daarvan. Ja. Maar de burger moet wel snappen de, welke keuzes de gemeente maakt. Ja. Hoe gaat u het voor elkaar krijgen dat wij dat met z'n allen kunnen begrijpen... en ook weten waar die prijzen vandaan komen? Nou, wij uh, hebben dit in ons onderzoek uh, weer duidelijk de verschillen aangetoond. En ook aangetoond dat gemeenten op basis van vrijwilligheid... Ja. Uh, die transparantie niet geven. Dus dat onderzoek dat brengt we onder aandacht van de politiek. Goed, en dan moet de minister of de staatssecretaris in gaan grijpen, vindt u? Dat is onze bedoeling, ja. Dat begrijp ik. Hartelijk dank, Manon van Essen van Eigen ja. Huis. That I'm about to make. I tell myself to be good, be good, be Be Be good. Het is 9 minuten voor 10, dames en heren. We gaan naar de Verenigde Staten, waar in Hollywood hard wordt gewerkt aan een speelfilm over de jacht op Osama Bin Laden. Die film komt uit in oktober 2012 en dat is precies een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En daarom vermoeden de Republikeinen een opzetje tussen de filmmakers en de democratische president Barack Obama. Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Barack Obama zoveel invloed dat hij heel Hollywood om zijn vinger kan winden? Ja, dat zou mooi zijn inderdaad. Um, nee, de, uh, de, maar de Republikeinen zijn natuurlijk wel een beetje nerveus over dit verhaal. Want zij denken natuurlijk niet helemaal onterecht dat dit een mooie, een mooie film zou zijn voor Obama... om vlak voor de verkiezingen van 2012, vlak voor de presidentsverkiezingen uit te brengen. En ja. nu denken zij inderdaad dat er een opzetje is en dat Obama de filmmakers wel heel erg veel ruimte geeft... en wel erg veel inlichtingen geeft om toch vooral een spannende en prachtige film te maken over de vangst van Osama Bin Laden. Hoeveel ruimte geeft hij ze? Ja, dat is een beetje de vraag. Uh, de Republikeinen zeggen veel te veel. Hij laat uh, de filmmakers toe uh, uh, in vergaderingen die niet voor filmmakers bestemd zijn. Hij geeft de filmmakers allerlei materiaal dat ze kunnen gebruiken in het scenario. Maar het Witte Huis op, op zijn beurt zegt onzin. Uh, ridiculous, zei de woordvoerder van het Witte Huis afgelopen week. Toen er werd gevraagd naar deze zaak, zeg maar, want dat is het een beetje geworden, naar deze gate... Filmgate, uh, die zei onzin, uh, wij werken gewoon samen met journalisten, schrijvers en scenario-schrijvers in dit geval. Zoals we dat altijd doen, maar wij geven nooit geheime prijs die te, te maken hebben met dit soort acties. We geven ook niet prijs de identiteit van bijvoorbeeld de Navy SEALs die betrokken waren bij deze actie op 2 mei van dit jaar. Ja. Dat is gewoon. Dat gaat in tegen alles waar wij voor staan. Ja. Op zichzelf is het helemaal geen uitzondering dat het Witte Huis de deuren opent voor documentairemakers, schrijvers, journalisten. Ik bedoel Bob Woodward is kind aan huis daar sinds de uh, Watergate-affaire, zal ik maar zeggen, schrijft het ene boek naar het andere vanuit de krochten van het Witte Huis geschreven. Nee, je hebt helemaal gelijk. En Bob Woodward bijvoorbeeld schrijft ook niet altijd even. Uh, ...flateus. ik bedoel het is ook wel eens kritisch en dat deed hij bijvoorbeeld ook onder George W. Bush. Het is ja. een republikein en democratisch president die schrijvers, uh, diepgravende journalisten, onderzoeksjournalisten en ook wel scenario-schrijvers toelaten en laten zien. Dat is een beetje de traditie van Amerika dat veel uiteindelijk uh, echt gebeurde verhalen, of het nou over JFK gaat of over de, over de dood van Osama bin Laden, uiteindelijk Pearl Harbor of doen. ja. Pearl ja. Harbor inderdaad op het doek verschijnt, op het witte doek verschijnt, in Hollywood wordt omgezet tot een film ja. of tot iets dergelijks en dat, dat, daar verleent het Witte Huis tot op zekere hoogte ja. medewerking aan. Sterker nog, als wij uh, samen een speelfilm gaan maken en we hebben een vliegdekschip nodig, dan kunnen we dat ook bij het Pentagon bestellen geloof ik hè? Ja, het Pentagon inderdaad gaat heel ver in het, in het, in het faciliteren zeg maar, van dit soort uh, verzoeken van uh, bijvoorbeeld Hollywood. En dat is bekend en dat gebeurt waarschijnlijk in dit geval ook. Uh, alleen is hier natuurlijk de vraag hoeveel geheime uh, details worden vrijgegeven... die natuurlijk te maken hebben met dat uiterst pijnlijke dossier van Osama Laden dat ja. natuurlijk tien jaar zo'n beetje open bleef. En ja. dat, is een, dat is hier de vraag volgens de Republikeinen. Want... Een groot deel van die tien jaar spelen zich af onder, uh, laten we zeggen, het presidentschap van George W. Bush, die heeft uh, beloofd om bin Laden te pakken en, uh, en hem uit te roken. En dat is hem niet gelukt, maar uh, zijn opvolger wel. Uh, en we krijgen in die film drie presidenten te zien: hè? Clinton, Bush en Obama. Is daar niet het grootste deel van de angst van de Republi Republikeinen, en de die kwalijk op gebaseerd, namelijk dat het, uh, het beeld van een falende Bush en een overwinnende Barack Obama te zien zal zijn. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. En zeker natuurlijk inderdaad gezien de timing van de uitkomst van die film. Het is natuurlijk een beetje een pijnlijk verhaal voor de Republikeinen uiteindelijk. Dat het inderdaad niet Bush was, maar Obama die zo weinig had met de war on terror. En die zich niet helemaal zo die zich niet zoveel gelegen liet liggen aan dat hele dossier... dat die hem uiteindelijk heeft gepakt afgelopen mei. En dat hij daar uh, toen heel veel uh, lof voor kreeg... dat is nu alweer een beetje verdwenen, gek genoeg, dat hele Osama Laden, Maar dat zit de Republikeinen natuurlijk best wel dwars. En ja, uh, goed, uh, Peter King, uh, congreslid uit New York... die maakt hier als, als, als hoofd, als voorzitter van de Homeland Security uh, Committee... Hier zich druk over En die heeft een brief gestuurd aan de CIA en aan het Pentagon en aan het Witte Huis. met opheldering. Een vraag ja. om opheldering. Goed, de Chinezen die die Black Hawk helikopter hebben bestudeerd. vandaag in het nieuws. die zullen wel geen rol spelen in die film, neem ik aan. Is het al bekend overigens. wie Osama Bin Laden gaat spelen? Want welke Amerikaan krijg je zo gek? Inderdaad, nee, dat, die Chinezen zullen er geen rol in spelen, al is er dus wel al heel lang gewerkt aan dit scenario. En is het ook nog niet helemaal duidelijk wie wat gaat spelen. En ook niet de rol van Osama Bin Laden en bijvoorbeeld Bush of Obama, wie dat gaat spelen. Dat is allemaal nog onduidelijk. Het zal voornamelijk gaan om de leden van het SEAL Team 6, dat uiteindelijk die actie ondernam... Uh, op 2 mei. Daar gaat het met name om. En om de hun jarenlange uh, fascinatie. En, en nou niet fascinatie, maar gewoon hun strijd tegen Osama Bin Laan. Uiteindelijk nou, het, het pakken van. Juist. En dat was natuurlijk een klap op de vuurpijl voor de scenariocijfers. Die al bezig waren met het scenario. Voordat Osama Bin Laan daadwerkelijk werd gedood. Ja. Film wordt gemaakt overigens door de maker van The Hurt Locker. Ook zo'n uh, film over de oorlog in Irak. Uh, nou, komt uit op 12. Uh, nee, 2012 in oktober, een maand voor de presidentsverkiezingen. Tot zometeen naar het nieuws.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 Op 20 januari 2003 komt Alex Wiegmink na het hardlopen op de postbank niet thuis. Een paar uur later wordt zijn lichaam gevonden in een uitgebrande auto. Nog steeds tast de familie in het duister. Maar vergeten is Alex niet. Alex, dood. Eh, ik kon wel door de grond heen zakken. Het drama van de moord op de postbank. Vanavond bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1.